Jorien Bouwman met het NOS-journaal. Nu Israël en Hamas zo goed als zeker een akkoord hebben bereikt over een staakt het vuren... werken de Verenigde Naties aan de levering van humanitaire hulp aan Gaza. Volgens de organisatie hangt veel af van de omstandigheden in het gebied. De geldende restricties op de hoeveelheid goederen moeten van tafel. Er moet gewerkt worden aan de veiligheid en er moet voldoende brandstof zijn... zegt het VN-kantoor dat de hulpverlening coördineert persbureau Reuters meldt dat Israël zijn leger geleidelijk terugtrekt... uit het grensgebied tussen Gaza en Egypte, ten zuiden van Rafa. Het staakt het vuren moet in eerste instantie zes weken duren. In die periode zal Hamas in totaal 33 gijzelaars vrijlaten. Vrouwen en gijzelaars van 19 jaar of jonger zijn eerst aan de beurt. Later worden de lichamen van de omgekomen gijzelaars overgedragen. Over de deal is onderhandeld in Golfstaat Qatar... Daar is in de hoofdstad Doha net een persconferentie begonnen over wat er is afgesproken. Ook zijn er al reacties. Zo spreekt het C.D. van een hoopvol signaal voor de gegijzelden en voor meer hulp voor Gaza. Asielminister Faber hoopt dat haar drie wetvoorstellen de onveilige situatie in aanmeldcentrum Ter Apel zullen verbeteren. Die liggen bij de Raad van State en moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer. De Inspectie voor Justitie en Veiligheid waarschuwde vandaag dat ter Apel overbelast is... en dat dat blijft leiden tot zeer onveilige situaties voor asielzoekers en medewerkers. Volgens minister Matlener van Infrastructuur en Waterstaat... hoeft er zo'n 600 kilometer minder dijk te worden versterkt dan gedacht. Eerder werd nog uitgegaan van een dijkversterking van 2000 kilometer voor 2050... Nu is dat bijgesteld naar 1400 kilometer dijk die moet worden aangepakt. Dat verschil komt omdat afgelopen jaar nauwkeuriger is bekeken... welke delen van de dijken moeten worden versterkt. Het weer, vanavond en vannacht mist en wat motregen. Koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen bewolking, ook wat opklaringen en het wordt een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Mendy van der Plas van de ANWB. Er staat nog één file op de A10. Rijd je op de ring zuid richting Den Haag... dan heb je tussen afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Oud-Zuid... nog zo'n 10 minuten vertraging door de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Goedenavond luisteraars van de Krochten vanuit onze hoofdstad, waar we op bezoek zijn bij muzikant en kunstenaar Joop van Brakel. Allereerst nog de allerbeste en muzikale wensen voor 2025. Met de Krochten hopen we dit jaar weer veel mooie momenten met Nederlandse muzikanten te gaan vastleggen. Terug naar onze gast. Joop is bekend door zijn lidmaatschap van de band Nasmak, die ergens eind jaren 70 is gestart. Nasmak is een belangrijke new wave band in de Nederlandse muziekscene van die tijd... ...en die een beetje atypisch, niet afkomstig was uit de Randstad. Met hun hoekige internationale stijl, die vergeleken werd met Talking Heads, XTC, Schrikbek... ...hebben ze meerdere platen uitgebracht, waaronder het monumentale album 4-Hour Clicks... ...dat ooit door Muziekrand Oor werd bestempeld als de mogelijke B-point. Dat staat dan voor beste plaat ooit in Nederland gemaakt. Na meerdere albums is Nasmak ergens midden jaren tachtig opgehouden te bestaan... om vanaf 2018 weer de draad op te pakken onder de naam Nasmak PN. Onder deze naam zijn recent alweer drie albums uitgebracht. In de tussenliggende tijd is Joop zeer actief geweest als muzikant, componist en performanceartiest... en maakt onder andere stukken voor theater zoals voor, bijvoorbeeld voor Souvenir en voor dans bij het Shusaku en Dormu Dans Theater... Daarnaast bouwt Joop ook eigen staarinstrumenten. Kortom, we hebben te maken met een zeer veelzijdig kunstenaar. We hopen vooral in te gaan op zijn muzikale avonturen, maar zijn ook heel nieuwsgierig naar zijn andere activiteiten. Samen met mijn collega Pim Groof gaan we kennismaken met Joop, zijn muziek en de muziek die bepalend is geweest voor zijn kunstenaarschap. Joop, wil je hier nog wat aan toevoegen of wil je nog iets corrigeren? Voor clicks. Je zegt voor haar klikt. Dat doet iedereen en het is mijn schuld en daarom zeg ik het even. Ik neem, ik neem de schuld op me. Er staat eigenlijk voor haar klikt. Het was toen een grafisch grapje, maar het is mislukt. Voor klikt. Oké, okay. nou dat hebben we dan ook weer de wereld uitgeholpen. En we, nou ja, we hebben het album ook hier voor ons liggen. En daar gaan we denk ik ook nog wel, wel op in. We moeten er even terugkomen op het eerste nummer dat we gedraaid hebben, dat was een nasmaaknummer natuurlijk, hè. Nekkerman. Nou, ik heb dit nummer gekozen omdat het um, zo uh, haak staat op, uh, kijk, in, in de meeste uh, gevallen als NASMAX genoemd wordt, dan wordt bijna in één adem uh, door wordt voor uh, um, clicks genoemd. Ja. En die eerste plaat, uh, die is daar een beetje door in de, in de hoek gedrukt, ook in onze eigen okay, perceptie ja. zal ik maar zeggen. Toen wij uh, anderhalf jaar geleden denk ik dat het was uh, alles op uh, spotify en op die andere uh, ja. jongens ging gooien uh, uh, toen is dat allemaal opnieuw uh, geremasterd en toen toen ik opeens weer hoe ontzettend leuk en fris dat eigenlijk was en uh, wat er nou zo atypisch aan is is dat dat, dat heb je denk ik vaak bij uh, bij, bij uh, debuutalbums, dan, daar komt toch heel vaak uh, materiaal op wat al heel lang ligt, ja. He, wat mensen hebben opgespaard in de, in de jaren die ja, zal ontplotig zijn. Ja. En ik schreef in die tijd nog heel erg lange teksten. En, uh, dus los van het feit dat ik die muziek gewoon weer eens een keer uh, uh, wil laten horen. Uh, waar overigens ook twee gitaristen in speelden. Dat, dat is later ook. Dat hebben we later ook niet meer gedaan. Dat vind ik ook heel fijn om te horen. Uh, maar dan dat, dat, dat, dat Truus daar dan zo'n uh, ongelooflijk uh, lang epistel <laughs> moet zingen. Jouw ja, tekst. Ja. <laughs> ja, dus ik dat, dacht uh, dat is leuk. Dat staat dat dat ook heel ver af van de andere dingen die ik uh, volgens mij... Tenminste van wat betreft mijn eigen, mijn eigen materiaal. Je, bent, je zegt later ben je een andere weg opgegaan. Ja, ja, als je op, ja. voor clips, dat is uh, nothing, nothing but the lyrics, nothing, nothing but the lyrics. Dat, dat, dat wordt een heel nummer lang volgehouden. <laughs> dat is, gewoon, dat okay. is precies tegenovergesteld, weet je wel. ja, ja, ja. ja. Later zijn we dus eigenlijk, het verschil is eigenlijk dat, uh, dat je zou kunnen zeggen dat. Uh, ja. man is een soort uh, op muziek gezette tekst, mm -hmm. en, uh, en in dit in, in, voor kliks wordt tekst eigenlijk meer gebruikt als een muziekinstrument. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Dat, ja. dat is eigenlijk wat ik wil laten horen ja, je ja, had natuurlijk ook een goede zangeres die je al een beetje uh, ja, beroemd misschien, maar. Ben je ook weer gek. Nee, je Nee, joh, die was een piepje. Was, oh, dat is wel toen geweest, was een ja, piepje. Ja. Die kwam ja. net kijken. Ja, die had, die had, die had uh, een blauwe maandag bij de Fools Band, heette het geloof ik, gezongen. Okay. En ja. dat was de voorloper van Doe maar. Oh? Ja. <laughs> nee, dat die, die was helemaal niet ervaren. Ik moet je wel complimenten geven over je website. Dank je. Ongelooflijk, ja. Je moet wel qua? twee weken uittrekken om het te lezen of zo. Ja, nou ja, dat is niet even... keer te doen, hè, maar. <laughs> maar in, in welke opzet bedoel je? Uh, qua qua? informatie, qua het hoe het opgezet is, de layout en de ja. grafische, wat ook treft. Uh, ja, ja. ja dat, uh... Ik heb het ook best wel goed gelezen en wat mij opviel, dat je ook danser bent geweest. Ja, ik ga niet ja. alles heen, maar. Ja, ja. ja. ja. Um, nou, dat is zo, dat, dat, dat, kwam, dat is wel een leuke anekdote. Ik, ik, um, ik had een hele tijd, um, of niet een hele tijd, was eigenlijk maar twee jaar bij Suzaku uh, uh, gewerkt als muzikant. Maar ik stond daar altijd, um, uh, ik ging mee op tour en ze, we deden heel veel uh, op locatie. En ik stond altijd in mijn eentje, als muzikant, uh, uh, herrie te maken. En dat was in die tijd letterlijk herrie, want uh, ik had toen een soort uh, uh, eenpersoons de neubauten periode ja. <laughs> Dus ik plakte overal uh, contactmicrofoontjes op. En, uh, en dat sloot heel goed aan bij de stijl van die man, Japaner. Nou ja, na een paar jaar was ik daar een beetje op uitgekeken. En een van de dansers die begon toen zijn eigen. Een van de dansers uit zijn gezelschap. Ja? Begon toen zijn eigen dansgezelschap. Met een paar andere choreografen, een collectief. En die vroeg of ik muziek wilde maken voor zijn voorstellingen. En toen zei ik, nou. Ik denk het eigenlijk niet, want dan zijn jullie lekker aan het dansen... en dan sta ik aan de kant. Ja. Te maken. Ja. Dus nee, dank je wel. En toen, toen, dat eenmaal, toen dat besluit eenmaal gevallen was... toen begon er een soort ruimte te komen voor andere gedachten. Toen dacht ik, hey, het zou eigenlijk wel leuk zijn... als ik ook onderdeel zou kunnen zijn van dat... Uh, ja. Als ik onderdeel zou kunnen zijn van dat bewegende deel van de voorstelling en ja. als ik de dansverstand zou kunnen gebruiken voor de muziek, dan, dan levelen we een beetje. En ja. dat vond hij een heel goed idee. Dus uh, dat was het moment waarop ik... Uh, uh, eigenlijk vaste klant werd bij een fysiotherapeut. <lacht> <lacht> Want ik had mijn ja. hele leven nog niks aan sport gedaan. of oh. eigenlijk heb ik bijna niks gezien. Nee, nee. Oké, okay, ja. Yeah. En die ging er vol in bij de repetities. Nou yeah. ja, dan heb je natuurlijk binnen no time uh, yeah. blessures. Dus, dus, maar wat uh, moet ik me voorstellen? bij het dansen? Zwanenmeer of zo? Of gewoon een Nee, op, of nee, zo, nee, nee, of, uh, nee, nee, nee, nee. Ja, kijk je. Dat is heel grappig van de Nederlandse cultuur, en waarschijnlijk niet alleen de Nederlandse, dat, uh, dat heel veel mensen, heb ik gemerkt, uh, toch gewoon in hun eigen, ook artistieke bubbeltjes zitten. Ja. Die kunnen zich, uh, die, die komen, die, die zijn, ja. bijvoorbeeld van dans, die gaan alleen maar naar dans. Of die ja. gaan, om, ja. of je houden voor opera, ga je alleen maar naar opera. Heel, dat heb ik, daar ben ik heel vaak tegen gelopen, bijvoorbeeld ook bij Suve uh, Dat dat in die tijd toch een, in zijn uh, genre een vooraanstaand uh, gezelschap was, maar als je maar net eventjes, als het maar net even te sprake kwam, buiten dat ja, ja. kringetje dan wat. maar nooit van gehoord, nooit van gehoord. Okay. Ja, wat ik dus wilde zeggen, ja. uh, is dat die, uh, ook in de, in, in de theater, heb je net zo goed een punkperiode gehad. Mm -hmm. Oké, okay, yeah. uh, wist ik niet. Nee, daarom dat dat zag er niet zo uh, halenkamerig uit natuurlijk, maar nee. ook, dat was ook dan, daar waaide ook die wind van uh, het kan ook anders mensen. En okay. de meme, meme opleiding in Amsterdam, heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld, okay. daar is dat, want meme, dat weten ook heel veel mensen niet als je zegt van ik heb voor meme gewerkt, uh, muziek gemaakt, dan, dan zien de meeste mensen, zien dan pantomime. ja eigenlijk ik ook van, eigenlijk, ja. Ja. Ja, ja, maar dat ja. is helemaal, oh, okay. meme in de in, sinds de meme opleiding, betekent meme eigenlijk alleen maar fysiek theater Theater dat dus niet gebaseerd, uh, dat niet gebaseerd is op tekst, primair. Maar fysiek dus, bedoel je dan gewoon maar alleen maar bewegen. Bewegen. Dus het okay. meer op fysieke impulsen en het bewegen, tekstloos, speels. is dus heel speels, okay. heel associatief. En meestal ook uh, vanuit niks gemaakt. Dus niet vanuit een script gemaakt, maar gewoon vanuit improvisaties. Niet gebaseerd op een boek of een, een, een geschreven Nou, het script. kan wel een aanleiding van een boek zijn, maar dan wordt er altijd, zeg maar, tenminste niet altijd, maar in 90% van de gevallen wordt er dan gewoon, uh, dan er, uh, ge wordt er ja. gewoon geïmproviseerd op dat op ideeën ontleend aan zo'n boek. Ja. En, of de beelden die je daarbij krijgt, ja, en die wil je ja, dan. Ja, maar het is heel, inderdaad het is heel erg op beelden gemaakt. En, ja. ja. even terug naar jouw jeugd, want je komt uit Dordrecht. Ja, dat wel. Ja, als we echt helemaal terugspringen. Wat is je, was je eerste muzikale herinnering? Misschien vanuit huis of vanuit school? Uh, kijk, ik kom uit een gereformeerd nest. Uh, en, dus daar, daar was een mengeling te horen van, uh, zoals dat heet, de stichtelijke muziek. Uh, dat was er. Uh, er was ook veel Egelander muziek. Zeg je dat iets? Dat zegt nee. mij helemaal niets. Nee. Ik Egelander, dat is een blaasmuziek, een beetje Oostenrijks, Zuid-Duits. -Zuid Oké. Okay, okay. nee, van die, ja, okay, van die, ja, die ja. hele gemoedelijke do doorklaterende ja, ja, ja, ja, ja. blaasmuziek. Waar ik zelf wel blij mee was, was je uh, uh, had toen Music for the Millions. Dat zeg maar alle dertien goed, maar dan in klassieke muziek. Ja, ik kan me, me wel herinneren. Ja, ja, ja. ja daar, stond wel, daar stond wel muziek in die me, die me is bijgebleven. Die hoor ik ook gewoon nog. Uh, er was ook heel veel van die Amerikaanse, uh, Glenn Miller-achtige muziek. Oké, okay. de um, big band. Uh, ja. Maar het enige wat ik echt meegenomen heb uit mijn, uh, uit mijn ouderlijk huis... is uh, een, ook een liefde van mijn vader, volgens mij... Jim Reeves. Ik heb van niemand zoveel platen als van Jim Reeves. <laughs> die heb je allemaal Ja, en bijgekrocht. En bijgekocht. Ja, ik, daar, Het is de meest zoetsappige muziek die je kunt bedenken. Maar ik heb, daar kan ik geen weerstand van bieden. Dat vind ik zo mooi. Ja. En hoe komt dat? Komt die stem bij jou binnen? Of is dat toch ook de... de, de de binding met je jeugd die je daarin ja, mee voelt. Dat is echt de muzikale. Nee, gaat, Ik heb helemaal niet. Ik denk helemaal niet graag terug aan mijn jeugd. Nee. Dus het, dat is het niet. Nee, maar het is. Uh, ik weet het niet. het heeft iets heel. Als ik het moet verklaren, ja, dan ga ik het waarschijnlijk toch verzinnen. Maar ja. is het, soort, het is een het is heel gruwstellend. Yeah, maar, ja, al, al, ja. Ja. Ja. maar ja, dat is niet wat ik in het algemeen in muziek zoek. Nee, nee, nee. Ik zoek juist eigenlijk een beetje meer de in muziek. Ja. Adios amigo, adios my friend, the road we have traveled has come to an end, When To lose, and it's you who she longs for. It's you she will choose. Adios, compadre. What must be, must be. Remember. Wanneer begon je zelf muziek te luisteren die je zelf mooi vond? Nou, dat begon best wel vroeg, want ik weet nog wel dat ik altijd, of dat, dat, dat kan ik achteraf zien, dat ik altijd toetrok, ja. uh, muzikaal, en dingen die iets geks hadden, iets bijzonders okay. hadden, wat, wat, wat ik toen ook niet wist wat dat bijzondere was. Dat ja. kan ik nu veel makkelijker uh, ja. uh, herkennen, zou ik maar zeggen, of determineren. Maar ja, ja, ik heb er een paar... Uh, yeah, the Birds and the Bees and, uh, and, uh, Telstar en... Telstar van Joe Meek. Uh, ja, Telstar van ja. Meek inderdaad. Die dingen, dat wist ik toen natuurlijk ook nog niet. Dat die man uh, zo'n bijzondere manier van uh, opnemen had en zo. Dus dat en ja, toen was ik toch... Ja, Ik denk dat ik toen... Ik denk dat dat toch wel uh, rond mijn elfde, twaalfde was. Dat ik, dat ik die uh, belangstelling ontwikkelde. Juist, ja, je zegt zelf dat je uh, toen je twaalf was Mister Tambryman erg mooi vond en toen ook kocht. Oh ja, ja. inderdaad, ja. Ja. ja, dat klopt. de eerste waar je de Who Substitute. Ja. En de Beatles natuurlijk, ja. Ja. Ja, ja, ja, Vind ik nog steeds heel goed trouwens. De Beatles. Die die periode van de Beatles, ja. ja. ja. Ik vind namelijk nou dat de Beatles ook heel veel bagger hebben gemaakt. Nee, ik niet. Ja. Nee, dat hoeft toch niet. <laughs> nou ja, kijk. Uh, zit, maar waar uh, stopt het, het dan? De de white -elven? Die daar daarachter ja, die dingen okay. weet ja. Ja, Ik denk: Kom maar, jongens, we zijn grote mensen. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Maar goed, neem die weg dat ze staan allemaal in mijn platenkast hoor. Dus wees niet bevleefd. Nou, je werd toch in een mooie tijd uh, wat ouder inderdaad. Hè? Want ik denk dat wij, ik ben ook in 53, die jaren, eind jaren 6, begin 70, toch wel een hoogtepunt van de muziek is geweest. Um, eind juist... 70, 60, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zeker. ja. denk ik ook, ja. Ja, ja. Maar. Nou, ja. ja, nee, maar ik denk dat dat verbonden is in de tijd waarin je uh, weet ik veel, 15, 16, 17 bent, dat is de muziek die, oppakt, die je dan ja. oppakt zeker. en die ja. blijf je bij. En, ja. Uh, ja, ik ben al iets jonger en dan ja. is het voor mij niet de Beatles, maar dan uh, kom je toch eerst bij de punk en, en de new wave uit, dat is bij mij ja. blijven hangen. Ja, ja. Ja. Ja, want wij, jij waarschijnlijk ook, ben jij net naar het Holland Pop Festival geweest in Rotterdam? Nee, helaas niet. Oh. Nee. Een goede vriend van mij wel inderdaad, ja. Dat ja. Ja, ja, ja. is jammer. Ja. ja, dat was mijn eerste openlijke daad van verzet tegen mijn ouders. Oké. Okay. Ja. ja Ik mocht er wel heen, maar dan moest ik wel. Ik wilde dus, het was in Rotterdam, maar, he, Kraningen, ja. en dan ja. mocht er dan wel heen. Maar dan moest ik wel s'avonds avonds terugkomen dus dacht, Ja, zei, ja, mooi, s'nacht, hè, Ja. Dat, dat gaat niet lukken. Dus ik ben van huis gegaan en ik uh, was uh, oh, twee dagen later terug. Ja. wil staan bij een paar andere nummers, want uiteindelijk ben je bij Miss Tambourine Man van de Birds terechtgekomen. Hoe kwam je daarbij terecht, via de radio en waar luister je toen naar? Ja, ik luister altijd naar de top 40 op zaterdagmiddag en dan kwam dat gewoon voorbij. Uh, en dat was overigens ook mijn eerste, uh, mijn eerste muzikale uiting. Hè? Met de drummen met de breinhalen van mama. Uh, de dikste breinhalen ja, ja. op het hier uh, op op gecapitoleerde heet dat, geloof ik. Arme Missionering. Ja. Dus zat ik altijd uh, met de top 40 meter uh, drummen, als de muziek het toe liet. Want bij Javalk viel ik natuurlijk even stil. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar, maar, maar, maar daar ja. kwam dan... Ja, ik denk dat ik het daarvan ken, herkende. Ja. En, en al die andere mooie nummertjes ook. Ja, ja. ja. En, maar later ben je toch iets meer richting underground-achtige muziek gegaan. Ja. Uh, uh, kwam je terecht bij ook. de Softmachine? Ook, hè. En de Softmachine stond niet in de top 40. Nee, nee, dat weet ik ook niet. Hoe, hoe dat nou kwam, dat, dat kan ik me niet herinneren. Maar we hadden natuurlijk ook in Doordrecht. Kijk, sowieso had ik uh, een vriendenclubje. Daar kan ik het opgepikt hebben. En we hadden ook een, uh, een open jongerencentrum. Oké. Okay. Okay. Waar ik uh, vaste bezoeker was in het weekend. Zou het daar zijn? Of misschien toch in een. Um, in een blad, dat weet ik niet. Um. Ik kan me wel uit die tijd herinneren dat we feesten hadden met softmachine Frank Sappa. En bier en rosé. Dat was alles. En dan van die, ja, van die netten. Thuis uh, bedoel je? Ja, thuis. Ik ja. Je ja, ja. Oh ja? Ja? Softmachine en Frank Sappa? En, en Frank Sappa. Ja. Dus dat twee. Dus, ja. Ja. Ja. Ja. ja, grappige of Alleen Eenmaal rosé drinken of bier inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja. ja, dat alles bruin en oranje geverfd was. Ja. Die tijd. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Ja. Misschien daar inderdaad, ja. ja. ja. Maar stof misschien, ja, dat, dat had wel een enorme, dat, dat, dat had een enorme impact. Ja, dat was zo anders dan alles wat ik daarvoor gehoord had. En dat was ook heel verontrustende muziek. Dat vond ik prettig. Waarom verontrusten? Want het is hele rustige muziek eigenlijk, toch? Nee, nee. nee. <laughs> is absoluut geen... Nee, ik weet Heb je het nog recent gehoord? Ja, drie vooral. Ik vind drie de mooiste. Ja, ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Nee, ik ben vooral van één en twee. Bij drie ja. begon ik al mijn twijfels te krijgen. Oké. Okay. Maar er stond oh. Moon and June nog op. Dus dat, uh, ja. dat trok mij dan over een strijd van, ja. van, van uh, Moon and June was het nummer dat uh, Robert Wyatt had uh, aangeleverd. He, ze hadden allemaal een plaatkrant gedaan, als ik het me goed herinner. Klopt, ja. En ehm... Um, geschreven. Ehm... Um, nee, ik vond het zeer veel muziek. Die 1, 1 en 2. 2 ja. Ja, ja, okay. ja. Onrustig vooral, onrustig. En je was op zoek naar een beetje uh, rustige muziek. Ja, ik ja, weet niet of ik het ik, ik, ik was er niet naar op zoek, maar ermee geconfronteerd... viel het wel, uh, zeg maar... Uh, in een klein beetje. Ja, ja, oké. Okay. Maar en, en, ik herinner me wat dat betreft ook de eerste plaats van Led Zeppelin. Eh, min of meer uit dezelfde periode. Ja. En en John Lennon eh, en de Plastic Ono Band. Okay. Ook behoorlijk... Um, ja, ook wel onrustige, uh, ja, ongemakkelijke on on ja. ja. muziek. <laughs> ja, Dus ja, dat is wel een beetje, ja. zeg maar, de... De, de, de stemming van die periode is een beetje, mij ja. geweest. Ja. Oké. Okay. Maar ik, ik, ik hou ook van hele gezellige muziek hoor. Ja. Ja. ja, je briefs hoor. <laughs> ja, bijvoorbeeld. <Ja>. <laughs> Overigens draai ik het nooit. Hè. Ik koest het nee. heel erg, maar ik draai het nooit meer. Okay. Nee, Zo oké. Zoffers niet? Nee, je nee je je oh, ook, ook niet, soms oh, misschien ook niet, nee. Nee. nee. Maar nu toevallig om de, uh, omdat ik het nog eens beluisterd heb en ik moest een nummer uitzoeken. Dus ik ging er weer even helemaal doorheen. Uh. watching people who stare waiting for something that's already there tomorrow I'll find it the trumpeter scream We'll Ik moet zeggen, ja, ik heb Softmachine ook weer beluisterd. En toen ben ik inderdaad ook uh, weer bij Robert White en volgens mij Kevin Hayes uh, uh, terechtgekomen. Kevin Hayes, ja. ja. en die heeft ook al... Ja, veel gemaakt. Hè? Veel gemaakt. Ook moeilijk te klassificeren in muziek... van waar dat dan uh, uh, bij zou horen. Ik weet niet hoe het in die tijd was, of dat dan ook ja. heel groot was, maar ik denk dat je het goed zegt. Een beetje underground-achtig, op een gegeven moment. Ja. Nou ja, kijk, dat was gewoon het woord, hè, toen. Als, als het gewoon... Als, het een, als Kijk, alternatief zeiden wij ook niet. Maar als nu terugkijkend, dat was de alternatieve muziek van toen. En dat noemden we dan underground. Ja, ja. Uh, ja en, en dat liep heel... En wat, ik, uh, ja, wat ik al schreef, uh, even uh, ik, als ik nu die plaat. Die, de, de Rock misschien Tönsje dat was een van mijn eerste LP's. Waar mm -hmm. dan heel veel rare muziek op stond, schreef ik jou? Of niet? Ja. Nu terugluisterend. Eigenlijk is de meeste muziek in mijn oren nu. uber normaal. Maar, maar er stonden een paar dingen op die zo gek waren, dat die hele plaat werd daar gek mee Dus Bob Dylan, was mijn eerste kennis maken met Bob Dylan, vond ik ook gek. En Tim Roos geloof ik, en uh, nog, nog een paar van die, uh, Tim yeah. Hardin, ja, weet de je wel? Alles was underground. Uh, Simon Garfunkel, allemaal <laughs> uh, al, al underground, <laughs> ja, Wat er <wat laughs> stond op die plaat, weet je wel. Ah, dus, dus, ja. ja, Simon Garfunkel, ja. <laughs> Ja. ja, En dat bewijst mijn stelling, dat, maar het is niet de stelling van toen, maar mm -hmm. dat muziek voor 80% uh, trillende lucht is en 20%, of 80, 80%, 20 trillende lucht en 80% identificatie. Ja, nee, Moet je even toelichten, wat bedoel je identificatie? Identificatie. Hoe het bij je binnenkomt of hoe je het speelt dat nee, je... Nou, dat je de... Dat je de en zelf een beeld van maakt. Maar ook een beeld maakt van het gezelschap waar je toe behoort. Oké. Okay. De uh, community uh. zou het, zeg ik zeggen nu. Weet je van De bubbel. Ja. ja. Uh, dus dus ja. Uh, de, de, de mensen zich ja. toch uh, graag uh, groeperen rondom een artiest. Ze kunnen dieren, ja. Ja. Ja. ja. ja. Nou ja, en dat je ook een deel van je identiteit eraan ja. ontleent van... nou ik. Dit goed, dit goed. Dus ik ben, ja. ik hoor bij die groep. Ja, exactly. okay. ja, ja, ja, ja. Ja. ja, Dat, dat verwoordt het eigenlijk beter. Ja. dat je, je identificeert je met iets. Ja. Ja. ja, Nou ja, en dan krijg je ook die uitingen, nou ja, uh, vetkuizen en uh, ja, in, klopt, in de rock'n'roll ja. en, en bij punken ook uh, een, een kledingstijl die uh, ja. dan die daarbij training, hoorde. Die trains pakken bij de rap of de hiphop Ja, ja, ja, ja. Ja, morgen ja. ja. ja. ja, mooi gezicht, ja. ja. Terug naar je eigen muzikale start in het uh, leven. Want je, je bent uiteindelijk uh, uh, in nasmak terechtgekomen. Wat, wat is daaraan vooraf gegaan? Want nasmak komt uit de omgeving Ude Eindhoven. Hoe ben je daar? Nee, het is gewoon allemaal een wonderlijke speling van het lot. Ik heb, uh, ik heb op mijn 18de, heb ik mijn eerste akoestische gitaar gekocht. Uh, daar ben ik gewoon alle, nooit, en dat is tot op de dag van vandaag nooit het pingelniveau uh, te boven, eh, te boven gekomen, nee. bo daarbovenuit gekomen. Ja. Uh, op een gegeven moment, uh, ik, ik, doordat ik in, uh, in uh, Tilburg op de leraaropleiding terecht kwam, kwam ik, ging ik ook. Uh, woonde daar in de buurt. Uh, op een gegeven moment woonde ik in Bakel. Daar kwam ik mensen tegen. Daar begon ik dan op zaterdagmiddag in een boerenschuur op de zolder uh, muziek mee te maken. En dat werd op een gegeven moment naastmaak. Naar smaak. Naar smaak was ja ja ja. Ja. ja, ja, ja, Sorry, dat, daar, de luisteraars. Ik bied mijn excuses aan voor de naam Naar smaak, <laughs> namens de overlastenleerders. Ja, die ja? zijn ja. het er ook allemaal mee eens dat dat. Uh, ja, ik, ik mag dat zeggen, want ik had hem ook bedacht. Dus ik ja. mag me ook zeggen dat ik me ervoor schaam. <laughs> Naar smaak. Ja. Um, maar, de, ja, dat, maar dat wij hadden ongelooflijk de win met. Wij hadden eigenlijk alles mee, um, ik moet zeggen dat de mensen die uiteindelijk naast maak geworden zijn, dat dat, dat het ook een wonderlijke combinatie van mensen was, die je niet kunt okay. verzinnen. Maar ja, dus uh, dat we gezegd hebben, maar de wind die wij mee hadden, dat was, um, uh, je had in die tijd de D-days op donderdagavond in aanvankelijk Paradiso, en op een gegeven moment nam de Effenaar in Eindhoven en de gigant in Apeldoorn. En of, ik geloof Vera in Groningen. Okay, ja. Nou, met dat we uh, over. En dat was dan, uh, daar werden dan nieuwe Nederlandse bands gepresenteerd. Oké. Okay. Over welke periode praat u? op de 1970? Dit, dit is acht, eind 1978, begin 1979. Oké. Okay, ja. We hadden één optreden gedaan in de boerderij in Deurne. Uh, op een kerstavond daar zijn wij gespot door iemand naar die D-Day in de Efnaar oh. gehaald ja. daar was Ver uh, Abrahams van de stichting Popmuziek Nederland die er weer volgens mij voor zorgde dat wij ook op die andere uh, die idees, komen, die idees uh, terechtkwamen. Ik geloof dat wij drie maanden bestonden toen we in Paradiso voor het eerst speelden. zo, ja. Als je dat geen mazzel noemt, dan, uh, ja, nee. dan weet ik het niet meer. Uh, ja, dat is, dat is uh, overrompelend. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En hadden jullie toen al aardig wat nummers om ook gewoon nee, optreden te kunnen nee, vullen? Nee, nee, ja, helemaal niet. Nee, nee was, he? nou, ik weet niet hoeveel, maar nee, we moest, moesten echt aan de bak om nieuwe nummers te maken. Maar toen was je echt al bezig als muzikant, of had je er ook nog werk naast ofzo? Uh, nou, uh, we hebben het over een periode waarin je als je niet, uh, Werkte, niet of studeerde, ja. dan had je of, of inderdaad een goede baan, of je had een uitkering. Ja. Hij zat er nog goed met uitkeringen, ook voor uh, kunstenaars. je hoort mij niet klagen. Ja, uh, ik weet niet precies wanneer wij. We zijn op een gegeven moment al, allemaal in een huis in Nune terechtgekomen. En niet, maar op een gegeven moment was de uh, gemeente Nune, mm -hmm. die, uh, die, die was akkoord dat wij dus een band runden okay. uh, uh, met behoud van uitkering. Ja. Ja, En alles wat we verdienden, dat staken we in, uh, in ons eigen PA. Want in die tijd hadden we niet alle zaren standaard een goede nee. geluidsinstallatie. Ja, okay. En wij wilden daar niet afhankelijk van zijn. dus wij. Uh... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.